Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 46, Catilina's Samenzwering Twee weken geleden zagen we Pompeius in het oosten het werk van Lucullus bekronen, de verslaafde Tigranes en de dood van Mithridates. Terwijl Pompeius achter zijn vijanden aanzat, kwam in Rome een samenzwering tegen de gevestigde macht aan het licht. Het centrale man in de samenzwering was Lucius Sergius Catilina. Catalina stamde af van een oude aristocratische familie, maar niet eentje die recent nog al te veel bereikt had. Over zijn jeugd valt weinig te zeggen. De belangrijkste bron die we over hem hebben is Cicero, zijn grote vijand, en die bepaalt wat we over hem weten. De geschiedenis die we hebben zet Catilina neer als een schurk van de bovenste plank. In de eerste plaats was het een vreemdganger, maar niet zomaar eentje. Catalina zou seks hebben gehad met een van de gezworen Vestaalse maagden, een gruwel voor de Romeinen. Daarnaast zou hij zijn zoon hebben gedood omdat zijn liefje eigenlijk liever had dat hij geen kinderen had. Als een van de luitenanten onder Sula toonde hij zich in de oorlogen en burgertwisten die zijn tijd domineerden. Toen het stof neergedaald was, diende hij een jaar als praetor, waarna hij als gouverneur naar Afrika werd uitgezonden. Daar moest hij de basis leggen voor zijn grote droom, consul worden. In zijn pogingen de financiering voor zijn campagne rond te krijgen, ging hij verder dan strikt juridisch toegestaan is in Rome waardoor hij na zijn terugkeer uit Afrika een proces voor uitbuiting en corruptie aan zijn toga kreeg. Om die reden werd hij door de censor uitgesloten van deelname aan de consulsverkiezingen. Door ditzelfde proces was hij ook het jaar daarop, in 1965, niet verkiesbaar. In dat jaar werd hij door tussenkomst van een belangrijke senator vrijgesproken in de zaak, waardoor hij kon meedingen voor het consulschap in 1964. Catilina voerde campagne met een populistisch programma. Volgens de historicus Salustius greep hij daarbij naar de grote en groeiende sociale en economische ongelijkheid in de stad. De heersende elite had alle touwtjes in handen en de rest van de bevolking kon haar leven niet leiden zoals ze wilde door deze ongelijkheid en door de schulden die bij velen als een molensteen om de nek hingen. Dit onrecht daar ging Catilina wat aan doen. Door een hervorming in de senatorenstand en het oplossen van een schuldenproblematiek die bij veel mensen groter werd. Daar had hij alleen wel jouw hulp bij nodig, de stem op Catilina. Als we één ding hebben geleerd over deze periode in de Romeinse tijd, dan is het dat de gevestigde orde geen revolutionaire dulde. Omdat de charismatische Catilina een gevaar vormde voor deze gevestigde orde, sloten de gelederen zich achter het beste alternatief dat conservatief Rome te bieden had, Marcus Tullius Cicero. Cicero is een interessante figuur, omdat hij zelf niet afstamde van een belangrijke senatoriale familie. Sterker nog, hij kwam oorspronkelijk niet eens uit Rome, dus gevestigde orde kun je hem eigenlijk helemaal niet noemen. Hij werd in 106 geboren in Arpinium, in de buurt van het huidige Napels en van oudsher een van de steden van de Volski, waar we het in de eerste afleveringen over gehad hebben. Opvallend aan de geboorteplaats van Cicero is dat hij niet de eerste man is die daar vandaan kwam en zich op eigen kracht naar de Romeinse top wist te werken, want ook Gaius Marius werd daar geboren. Toen vrienden hem eens vroegen of het niet beter was om afstand te doen van zijn bijnaam Cicero, Kikkerert, antwoordde hij dat hij die bijnaam beroemd wilde maken. Zijn afkomst was in de Senaat niet zelden reden tot minachtende opmerkingen. Zo vroeg een senator hem ooit schertsend wie zijn vader wel niet was, dat hij zo hoog van de toren blies. Cicero zou daarop gereageerd hebben met Ik ben bang dat jouw moeder het moeilijker voor jou maakt om die vraag te beantwoorden. Hiermee toonde Cicero zijn grootste wapen. Hij was bepaald niet op zijn mondje gevallen en wist zich uit te drukken in uitstekend proza in zowel Latijn als Grieks. Cicero was geen soldaat, hij streed wel mee in de bondgenotenoorlog, waar hij zich ook wel liet zien maar zijn hart lag in de politieke arena. Daar lagen ook zijn kwaliteiten. In 81, in Sula's hoogtijdagen, wist Cicero een van diens politieke vijanden vrij te pleiten in een moordproces. Iets wat Sula niet zo leuk vond. Cicero besloot daarop het roerige en moordlustige Rome te verwisselen voor een tocht ter verbetering van zijn fysieke en geestelijke gezondheid in het Griekse Oosten. Daar maakte hij een rondje langs de verschillende scholen en pikte op wat hij nuttig vond. Verleijers Paterculus schrijft in lovende bewoordingen dat Cicero ervoor zorgde dat de Grieken de Romeinen niet cultureel zouden verslaan, nadat de Romeinen de Grieken militair hadden verslagen. Cicero was in die tocht een echte Romein. Romeinen waren doorgaans geen grote originele innoveerders, maar als iets een goed idee was, werd het overgenomen. Cicero pikte in Griekenland veel goede ideeën op, en is ook de geschiedenis ingegaan, als filosoof. Niet als een grote originele denker, maar zijn syntheses van Andermans werk zijn van grote waarde, hij scherpte ook zijn redenaarsvaardigheden aan. En na een periode als quaestor voerde hij de aanklacht in een rechtszaak tegen de gouverneur van Sicilië, Gaius Cornelius Ferres, voor het voeren van een schrikbewind op het eiland en voor het aannemen en verstrekken van steekpenningen. Bij de rechtszaak, waarbij het feit dat Ferres gekastreerd zwijn betekent. volgens Plutarchus een rol speelde, versloeg Cicero een van de meest gevierde sprekers uit zijn tijd. en wist de gouverneur veroordeeld te krijgen. Hiermee was zijn naam definitief gevestigd. In 66 werd Cicero praetor en 64 was het jaar waarop hij consul moest worden. Lang verhaal kort, bij de verkiezing voor de positie als consul werd Cicero verkozen en voor Catilina was geen plek weggelegd, want zij beoogde mede-consul, Gaius Antonius Hybrida, kreeg de tweede plek. Het dus was maar de vraag of Catilina's programma sowieso kans had, aangezien de in aflevering 5 al besproken Comitia Centuriata nog steeds stemde op basis van bezit. Onder Catilina's aanhang bevond zich een belangrijke groep in de samenleving: een groot deel van Sulla's oorlogsveteranen. Een aantal van hen was in financiële problemen gekomen na hun carrière. Onder de dictator en ten noorden van Rome bevond zich een leger onder Gaius Manlius dat Catilina's standpunten deelde. Volgens de historicus Salustius sloten verder ook misdadigers en jongeren, wier politieke ambitie groter was dan hun vaardigheden, zich bij de beweging aan. Zijn groeiende gevolg gaf Catilina de overtuiging dat de macht op een andere manier te krijgen was. Voorheen was een nederlaag in een consulsverkiezing een nederlaag die je accepteerde. Voor de een betekende dat het einde van zijn politieke carrière. Een ander probeerde het later nog eens. Maar nooit eerder was een nederlaag aanleiding tot een gewapende poging alsnog de macht te grijpen. Nu wel, Catilina en Manlius verzamelden hun manschappen met als doel om een staatsgreep te plegen, Cicero te vermoorden en Rome te hervormen. Nadeel voor Catilina was dat zijn boodschap en zijn plannen vooral ook aansloegen bij de intellectueel minder bedeelden van de samenleving, waaronder een man die bij zijn geliefde meende te moeten opscheppen over hoe rijk hij wel niet zou worden door de op handen zijnde koep. De vrouw in kwestie vertelde Cicero wat ze hoorde. Hij verhoogde gelijk alle veiligheidsmaatregelen en verscheen met borstplaat in de senaat. Hoewel er geen waterdichte bewijzen tegen Catilina waren, sprak Cicero de senaat enkele weken na de dag waarop hij gedood zou moeten zijn toe. In het bijzijn van Catilina zelf maakte de consul gehakt van zijn rivaal door hem de onrust in de stad in de schoenen te schuiven. Hij riep de herinneringen aan de dood van staatsvijanden als Gaius Mailius uit aflevering 10 en Tiberius Gracchus op en stelde dat Catilina nog veel gevaarlijker was. Het liefst zou Cicero Catilina ook, ook doodzien. Maar dat zou de problemen niet oplossen. Dus riep hij Catilina op om zijn biezen te pakken en uit Rome te vertrekken. Want dan zat er tenminste nog een stadsmuur tussen Rome en haar vijanden. Gedurende de toespraak schoven meer en meer senatoren weg van Catilina, waardoor hij tegen het einde van de speech alleen kwam te zitten. Op de website romeinenpodcast.blogspot.nl staat een afbeelding van het beroemde fresco Cicero klaagt Catilina aan van Cesare Macari, waarop Cicero bevlogen de Senaat toespreekt, waar Catilina in een hoekje in zijn eentje de vernedering ondergaat. Kort na de toespraak vertrok Catilina uit Rome en voegde zich bij Malius en zijn leger. Met het vertrek van Catilina betekende het niet dat Cicero's tegenstanders allemaal uit de stad weg waren. Er waren zelfs hoge plaatsen in de Senaat die zich hadden aangesloten bij Catilina. In afwezigheid van Catilina werd het kamp in de stad geleid door Publius Cornelius Lentulus Sura, een man die het in 1971 al tot consul had weten te schoppen, maar die door wangedrag uit de Senaat was getrapt en opnieuw mocht beginnen. In zijn tweede cursus honorum was hij inmiddels bij Praetor. Lentulus deelde Catalina's grote visie van hervorming, maar had daar zo zijn eigen gedachten over. Hij had namelijk een droom gehad, waarin aan hem werd geopenbaard dat drie leden van de Cornelius familie absolute macht zouden krijgen in de stad. In de afgelopen afleveringen hebben we twee Cornelius gezien die dat voor elkaar kregen, Sina en Sula. Lentulus was ervan overtuigd dat hij de derde zou zijn. Hiervoor had hij het plan om op een gegeven moment verschillende branden in Rome te stichten en een groot deel van de elite, waaronder Cicero, te doden. In de consternatie konden Catilina en Manlius dan de stad innemen en een nieuw bewind stichten. Voor Lentulus was het nu van belang om genoeg mensen bij de samenzwering te betrekken om het een succes te laten zijn, maar niet zoveel dat er iemand zou gaan praten. Er diende zich een buitenkansje aan toen een kleine delegatie van Gallische Allobroges naar Rome kwam om te klagen over het gedrag van het Romeinse gezag in hun regio. Lentulus besloot de Galliërs te vertermen van zijn plannen en stelde voor dat zij zouden helpen door op het beslissende moment in opstand te komen. De Allobroges besloten deze informatie door te spelen naar een contactpersoon in Rome die op zijn beurt Cicero inlegde. Onderweg naar huis werden de Galliërs en hun escorte onderschept en de brieven die zij bij zich droegen ingenomen. De brieven bevatten belangrijke informatie over de op handen zijnde staatsgreep en konden als bewijs dienen in een proces tegen een handjevol randraaiers bij de opstand. Met deze brieven ging Cicero naar de senaat en zette de vraag naar de straf voor de arrestant op de agenda. De eerste die sprak was Decius Junius Silanus. Hij stelde dat de doodstraf de enige straf was die je met goed fatsoen kon uitdelen aan deze staatsvijanden. Caesar was het hier niet mee eens. Hij maande tot rust en stelde voor de samenzwerers geboeid te verbannen en hun bezit verbeurd te verklaren. Niemand zou ooit hun politieke opvattingen nog mogen verdedigen in de Senaat. Maar niemand hoefde te sterven. Caesar stond al bekend om zijn mildheid, waar we nog wel meer over zullen horen. Maar hij stelde vooral dat de doodstraf een gevaarlijk precedent kon scheppen. Mindere consuls dan Cicero zouden het middel wel eens kunnen gebruiken voor minder dringende zaken. Boze tongen beweren dat Caesars mildheid ook deels voortkwam uit het feit dat hij zich misschien wel had aangesloten bij de samenzwering. Met zijn speech wist Caesar de Senaat grotendeels te overtuigen, maar toen had Marcus Porcius Cato nog niet gesproken. Waar Caesar bekend stond als een milde man, was Cato juist befaamd om zijn stoïcijnse onkreukbaarheid. Volgens hem was er geen plek voor genade voor de mannen. Als Cato zelf op het beklaagde bankje had gezeten, zou hij nog voor de doodstraf hebben gebleid. Hoe slagvaardiger het oordeel, des te groter de klap voor Catalina en zijn mensen buiten Rome. Met zijn redenatie overtuigde Cato de Senaat. Cicero hakte de knoop door en besloot tot de doodstraf, die spoedig werd voltrokken. Toen het nieuws van de mislukking bij Catilina en zijn mannen terecht kwam, bleek Cato gelijk te hebben, want de moraal van zijn legers stortte in elkaar. Catalina wist dat dit het moment was om te maken dat hij wegkwam. Hij leidde wat er over was van zijn leger in de richting van Gallië, maar werd onderschept. Vlakbij Pistoia werd Catalina verpletterend verslagen. Toen men zijn lichaam tussen de vijandige soldaten vond, zat het vol wonden aan de voorkant. Dat kon iedereen hem meegeven. Catalina vocht zich in zijn laatste momenten dapper dood. Met de dood van Catalina had Cicero gewonnen. Zijn succes was compleet en onder de bewolking kreeg hij de eretitel Pater Patriae, vader des vaderlands. Een eretitel die zelfs de keizers niet gratis kregen, maar moesten verdienen. Cicero genoot van de roem, sterker nog, deze steken hem naar zijn hoofd. Er ging geen dag voorbij of hij wekte ergernis met zijn eeuwige zelfprijzen. Cicero had door zijn doodstraf, zonder proces, ook vijanden gemaakt. Vanuit Rome kwam van mensen, waaronder Caesar, de roep op om Pompeius terug naar Rome te halen om Cicero's tyrannie te stoppen. De historicus Verleius Paterculus begrijpt niet waarom, want Cicero had de wereld net gered, maar hij was verre van omstreden. Catilina ging op zijn beurt de geschiedenis in als de staatsvijand, als het summum van verdorvenheid. Sallustius schrijft zijn geschiedenis als een moreel verhaal over hoe verdorven mensen dichtbij het omverwerpen van de Romeinse orde kwamen. In latere eeuwen werd Catilina in de volksperceptie meer een nobel karakter, een tragische vrijheidsstrijder die alles probeerde om te vechten tegen de bierkaai en die daarbij alles verloor. Uiteindelijk zal het er ergens tussenin hebben gelegen. Cicero schreef het verhaal dat we nu hebben over Catiline, en dat zijn de winnaars die de geschiedenis schrijven, terwijl de verliezers stil blijven. Over twee weken richten we ons op de vroege carrière van de bekendste Romein aller tijden, Gaius Julius Caesar. De afgelopen afleveringen zagen we hem al verschillende keren langskomen, maar veel verder dan een ontvoering door piraten en een gematigde speech zijn we nog niet gekomen. Over twee weken komt daar verandering in. We spreken over teenagels en antwoord op de vraag waarom Caesar de koningin van Bithynië werd genoemd.